Licht. Pak maar die ander, het doet me niks, echt waar Ik hoop dat je aan mij denkt, wanneer je het met hem doet En ik hoop dat je spijt hebt, want ik was toch niet genoeg Want je sliep bij hem toen je had met mij En ik weet nog goed, dit is wat je zei, En ben jij wel goed bij je oog oh. Dat je met vriendinnen was Maar ik heb je toch zien lopen door de binnenstad Met die gozer waar je mij mee bedroog dus Ik hoop dat jij me elke dag mist Dat jij vanavond ligt, Pak maar die ander Het doet me niks Echt waar Ik hoop dat jij me mist Je smeekte mij op maar ik stond al bij de deur Je wilde mij niet verliezen Maar ik hoef je nooit meer terug oh, oh, oh. Hey, zit ik hier van jou en ik was loyaal Maar alle meiden die misliep heb ik ingehaald Het spijt me niet, want jij deed het ook En je zei dat je met vriendinnen was Maar ik heb je toch zien lopen door de binnen. Ik ga naar